Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Gemeenten krijgen dit jaar ruim 600 miljoen euro extra om de problemen in de jeugdzorg aan te pakken. Het is bedoeld om de wachttijden in de jeugd-GGZ terug te brengen en er moet meer plek komen in de crisisopvang. Gemeenten zijn sinds zes jaar verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar hebben daar eigenlijk veel te weinig geld voor. Sinds het begin van de coronacrisis is het extra druk bij jeugdzorg. Veel jongeren hebben bijvoorbeeld last van psychische problemen. Op Bonaire worden de coronamaatregelen versoepeld omdat het aantal besmettingen flink is gedaald. Op het eiland wordt de avondklok geschrapt en gaan kroegen en restaurants weer open. Ook winkels mogen weer de deuren openen. Bij een huis in Haarlem is vanmiddag een grote explosie geweest. Deze buurtbewoner hoorde een harde knal. Toen zagen we, uh, liep ik de straat in en toen zag ik een hele hoop rook aan de overkant komen. En ik hoorde van mensen dat zelfs het glas van de achterpui eruit was en van de voorpui aan de overkant lag. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Er zijn geen mensen gewond geraakt. En spetter spater lekker in het water. De zwemscholen hebben het drukker dan ooit. De aanmeldingen stromen binnen nu zwembaden een maand geleden weer de deuren mochten openen. Ook bij deze zwemschool in Ede in Gelderland is het flink aanpoten. Omdat we drie, drieënhalve maanden met november erbij dicht hebben gezeten. Er zijn niet minder kinderen geboren, dus die wachtlijsten worden groter en de vraag ja, die neemt gewoon toe. Sommige zwemscholen lieten twee maanden geleden al weten dat de wachttijden voor zwemles konden oplopen tot anderhalf jaar. Het weer, ook komende nacht kan het plaatselijk gaan vriezen. Er kan ook wat mis ontstaan. Morgen overdag zonnig en nog wel wat fris met 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A10 Zuid bij Amsterdam richting Utrecht. En daar heb je nog 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort yes. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. 1, 2, 3.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 Uh, is er ook bij jou een PCR-test uitgevoerd? Uh, nee, niet? ik heb een sneltest gedaan. En daarna ben ik linie naar in mijn huis uitgevlogen. En ja. ben ik een week niet thuis geweest. Oh, dus ja. ze, ze een beetje de bloemen buiten zetten of wat, uh, wat dan ook. Ja, even veilig spelen. Niet thuis komen. <laughs> Niemand ja, en we hebben vanavond uh, live muziek. Uh, want ze zit naast jou, Jip. Ja.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 Toen heb ik hem gepakt met een andere producer. En toen zijn we een remake gaan maken. En ja. dat is deze geworden. Ik hoor, producer. Heb je die gevonden dan? Ja. ja? ja, ja, ja. Uh, Stijn van Rijsbergen heet hij. Hij zit uh, in Haarlem. Ah, dat is... Uh, ja, die, die ken ik ook. Super aardig gast. Yes, hij heeft nog bijles gegeven. joh. Ja? Echt een heel Oh, echt? front natuurlijk. Hij is ook drummer. Ja, klopt. daar, ja. Ja, daar ken ik hem ook meer van. Ja, heel aardig gast. Ik kan er heel goed mee werken. Ik heb nu één single met hem opgenomen. Hm?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 Hij komt vaak te laat. Ja. Dat is Wie ja. <laughs> Heb je daar ook last van? Uh, heb je daar een beetje gemerkt van nu? Ik, ik zeg ah! niks. Ja, je hebt hem nog hard nodig, wat je zegt. Ja. Ja, ik ik niet. Nee, maar zo is een aardige gast. Hij komt, ik ken zijn vader ook heel goed. Dus. Ja, maar, De naam van Rijsbergen, zeg mij wel wat. Ja, ja. Zijn vader is de ex... Als ik het goed heb, hoor. De ex-baas van Sony. Oeh. Ja, ja, Daan van Rijsbergen. Ja, zie je dat het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 Shimmering light, dancing on water, beauty of night surrounds you watery eyes, give away stories we could rewrite if we want to talk to me, talk to me now. I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 Blue skies, so doesn't time fly. Blue skies, so never mind. Blue skies, so doesn't time fly. Blue skies, so never mind.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 Eh, uh, nee. Ik zit even te denken, misschien wel, maar...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 Maak. Ja, bewust worden ja. van. Want dat is Sorry, de... soms kan ik geen Nederlands. <lacht> ja. Ben je zo internationaal al bezig dan? In dat nee, helemaal niet. Maar ik kijk gewoon zoveel Engelse dingen. Dat gewoon de helft van de ja, ja, ja, ja, ja. Engels Ik ja. weet niet. Ja, ja, ja, dat, dat je zo wat Engels denkt in plaats van Nederlands. Ik denk echt, volgens mij droom ik zelfs ja. in het Engels. Ja. Ik ja. gewoon, zie je, dan ga ik weer. Omdat ja. ja. ik het door heb. Ja. <lacht> <lacht> ja. Um, uh, want uh, ja, dat, dat is uh, een onderdeel van wie jij bent. En wat je dus doet. En ook wat je uitdraagt.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 Ik mag hem steeds met in mijn vinger gebeten ja, en dan dat kan soort ik niet. Nee. Ja. Dat is een smoes. Nou, <laughs> niet dus. Ik heb wel eens gezegd dat ik <laughs> mijn schrift dan bij iemand anders was vergeten. Van, ja. Ja, ja, daar was, ik was dit weekend bij mijn open -omen, en toen had ik heel braaf mijn huiswerk gemaakt. Maar ja, toen heb ik mijn schrift vergeten. Ja. Zijn band in Amsterdam, die heet Zo. en Die heeft een uh, single uitgebracht. Uh, Smoesjes heet die. Smoesjes, ja? ja, ik dacht al. Hij ja, nou, is werk uh... vergeten. Ja, <laughs> uh, Smoesjes met uh, broekje. Dat is uh, Nederlandstalig werk uit de, de hoofdstad. Ochtends vroeg bij de dageraad Keer ik me even om als de wekker gaat Ik heb niet eens zozeer iets vets paraat Maar ik begeef me lekker ostinaat Na, na mijn broekje ah. Na mijn broekje En na je hup op mijn oude fiets Weg vegeteren nu nog even niets Niks driedelig, ben geen Moscovits Shirt, glim, schoenen met een beetje Kietje. Ja broekje Wat blijkt een pracht En aan hetgene is zij iemand die op me wacht Een wit-grijze wolf in een schapen wacht Totale blitzkrieg fertig voor die nacht Blij in mijn broekje Blij in mijn broekje Bovendien Ja, ik zoek je Maar kan je eventjes niet zien Blij in mijn broekje Op Kom je eindelijk tegen in je roze broekpak. Puik opgepoederd nagels in de laad. Je hebt een weer lichaam rond de pillen strak in je broekje. In je broekje. Die op me wacht Een wit-grijze wolf in een schapenwacht Totale blitzkriek, fertig voor die nacht Blij in mijn broekje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 But you keep making me be laugh Is this real?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 Relapse. Relapse. Ja, ik, uh, klinkt natuurlijk uh, heel anders uh, in uh, volle vette pro productie. Want ik heb hem uh, woensdag, gisterenmorgen heb ik hem nog gespeeld. Dus, dus dan uh, de, de gewone echte studioversie. Die knalt dan gewoon uh, ja. werkelijk je speakers uit. Um, Dynamite, is het tweede nummer uh, wat je laat horen. Uh, dat is een cover van BTS. Waarom even? Want wat heb jij met BTS en waarom juist dit nummer? Uh, ik ben best wel fan van ze, want hun message is heel... Uh, ik, ik vind het een hele fijne message. Hun zijn heel erg voor het loving yourself, dat soort dingen. Mm. En dit nummer vind ik gewoon heel leuk. Het is echt mijn happy song. Elke keer als het opkomt, ook al ben ik verdrietig... word ik gewoon meteen blij van dit nummer. Dus, dus het is uh, eigenlijk een uh, nummer uh, waar je jezelf mee... Uh, van pot, verdorie. we kunnen er nog goeie ja, gewoon een jaar op wat... Je wordt er wat, gewoon uh, blij van, ja, ja. je moet er gewoon van lachen. Ik vind het leuk. <laughs> ah, dan uh, zou ik uh, je willen uitnodigen. Laat hem dan maar in jouw versie horen. Alright. Go. Cause I, I, I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire set the night alight. Shoes on, get up in a monk up a milk glass rock and roll. King Kong kick the drum loading on like a rolling stone. Sing a song when I'm walking home, jump up to the top of the drum. Ding dong on me on my phone. I see and a game of ping pong. Woo. This is getting heavy. Can you hit a bass? Boom, I'm ready. Life is sweet as honey. Yeah, this Pikachu like money. This go overload. I'm into that. I'm good to go. I'm diamond. You know I glow up. Cause I, I, I'm in the stars tonight. So watch me.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 go overload, I'm into that. I'm good to go, I'm diamond. You know I glow up, so let's go. I'm in stars tonight. So watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little funk and soul. I'ma light it up like dynamite. Whoa, na na na na na na na, eh, na na na na na na.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 Uh, I'm in the stars tonight So watch me drink the fire Set the night a Shining through the city With the little funk and soul I'ma light it up like dynamite Whoa, whoa Yeah <laughs> De Dynamite versie van Wendy Moore. Het origineel van BTS. Uh, nou ja, we kunnen er wel voorlopig even tegen. Denk je ja, ook niet. Zeker. Ja, um, uh, het is uh, leuk. Hè, want uh, dat hebben we soms uh, die hele muzikanten...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 Geen zwemmervaring en dan gaat het helemaal mis. Gaat het um, want uh, de aanleiding was uh, dat ik gisteren had ik hier uh, een... Dame, die had een uh, winnend uh, profielwerkstuk. Ik heb een complimentje gegeven over het profielwerkstuk. Oh, oh, oh, oh, oh. oh sorry, sorry. Ja, nee, ja. de oh, sorry, ik dacht dat weer... Ja, nee, nee, nee. Ja, dit is uh, leuk. Het <laughs> is gezellig. Ja, het is heel gezellig. Maar uh, we moeten wel opletten, mensen. Dus, uh, Want, uh, goed. Maar, uh, nee, ik bedoel ermee te zeggen... ze had een profielwerkstuk uh, gevonden, uh, gewonnen uh, in de regio. En uh, dat ging over de verdrinkersnood. En dit gaat daarover. Dus, uh, ja, dat is wel spastelijk. Uh, heb je wel eens uh, van Ruud uh, gehoord, Wendy, of niet? Ja, nu, nu is... Uh, nu, sorry. Ja, nu dus. Ja, nu, inderdaad, ja. <laughs> <laughs> ah, Ik bedoel dus, we hebben wel uh, muzikale uh, in dit dorp uh, zitten. Mensen die ja. dus eigen songs uh, maken. Jij bent er één van, dus wat dat gaat uh, alleen maar goed. Uh, zou, uh, zou jij, want het is de droom van Julian Keurverzoek... dat is degene die we ervoor hebben gehoord met Operation Hurricane... als ik hier de raam open zet en hij zet zijn daknaam open... kunnen we met elkaar praten, maar of de buurt de daar blij mee is... is vers 2. Ik denk het niet.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 een dat, nou, dat zou wel mooi zijn. Dat zou grappig. Dat ja. ja. zou wel leuk zijn. Gewoon allemaal uit Zandvoort komen. Ja, nou ja, goed. Het is een beetje, maar goed, we zijn. Uh, de grens. <laughs> ja. Van Zandvoort. Ja, um, we, we, we hadden de, we, ja. We hadden de bedoeling. dat uh, We waren bezig om Inge verder te halen. Uh, hier in de uitzendingen uh, ja, te halen. Ja, klopt. Is niet gebeurd. Nee. Uh, wat weet jij van Bevrijdingspop op dit moment? Ja, uh, want jullie zaten daarover uh, te praten. En, uh, <laughs> wat weet ik van Bevrijdingspop op dit moment? Nou, het wordt online. Hartstikke Marcus gezegd. gaat zich er ook mee bemoeien. Oh, Kijk leuker. nou. Dat ja. doet mee. Ja, uh. En er wordt gefotografeerd, en er wordt geoefend en gelivestreamd. En er is weer een wandeling. En het wordt gezellig, hoop ik. Ja, want dan hebben we op 4 mei, we geloof ik, een livestream. Ja. Het herdenkingsconcert. Ja, het herdenkingsconcert met Riedan en de Bombardiers. Hm. Ah. Die, die, die laatste, dat zegt mij uh, nog wel wat. Die hier volgens mij ook bij die Rob daar wordt uh, gestaan. Riedan uh. en de Bombardiers. Uh.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 Toch, man? Nou, dat gaat zo direct op de telefoon... en dan uh, komt de moederrichter ook even naar uh, uh, uh. uh, <laughs> <rimentuels> <laughs> Ja, wat is dat? Ja. Maar ja, en nu staan ze weer bij het Herdenkelsconcert. Oh. En wat hebben we op 5 mei? Want ik heb de oh. Je hebt het nog niet uit mijn hoofd geleerd. Nee, ik heb het ook nog niet uit mijn hoofd geleerd. Uh, ik heb wel dingen voorbij zien komen. Uh, ik zag Alting Gun. Ik zag Davina Michel ook volgens mij... Ik zag uh, Pom, dat is dat Pom, ja, die, heeft, die, heeft die, die hebben nog bij de Robock daar een woord. Dat klopt. Die wel, die ja, wel. Die wel, ja, daar weet ik zeker. En... Typhoon misschien, dacht ik, maar weet ik niet heel zeker meer. Maar het kan ook dat ik nu allemaal jaren door elkaar ga halen. Ja. Uh, ja. Ga ik nee, even naar. Die hebben het was, mij niet voorbij hoor ik al. We gaan het zo gewoon. Ja, even ik, ik, ik, ik kijk Wendy kijk, aan. Want uh, <laughs> lijkt je dat ook wat? Als je daar zou kunnen komen te staan? Ja, of op, uh, op een line-up vet. van bevrijdingspop? Ja, dat is wel een doel ja. van mij. Maar uh, dan, wel weer, dan wel weer een echte editie. Nou, dit is eentje in het echt. The Original ja, Library, ja, precies. Oh, die Irrational Library hoor ik ook zojuist. Die komt er ook bij. Maar goed, uh, even nog. Ja, inderdaad, uh, als het allemaal weer open gaat en zo, gewoon. Goed, dat zou wel super vet zijn. Veel beter. Dat was altijd al een beetje een doel van mij. Uh, ben je er wel eens uh, meerdere malen geweest bevrijdingspop? Ja, ja, ja. ja? Uh, wat, uh, wat vind jij er zo mooi aan, een uh, bevrijdingspop? Ik vind het gewoon heel gezellig. En iedereen is gewoon bij elkaar en iedereen is blij. En je komt echt super veel mensen tegen die je helemaal niet kent. En dan word je yep, beste bijvoorbeeld? vrienden. Kan je, kan je tegenkomen. Ja, hè? En dan, dan word je gewoon beste vrienden met elkaar. Voor één dag. Ja, dat is precies. En dag. Dag. Ja, daarna zie en je daarna zie nooit, meer. nooit meer. Ja, <laughs>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 En de Comet is een 2. Dus dat is ook alweer een je in de Maxi Cozy? Uh, ja, ja het is, is een de, beetje uh, lullig bedoeld. Met Met een backstage bandje om de ja, ja, ingewikkeld. Nu moeten we het al twee jaar soort van missen. Dit jaar iets minder natuurlijk. Ja. Maar ik neem aan uh, dat als het uh, straks uh, weer uh, helemaal uh, los uh, gaat... Dan, uh... Ik sta vooraan. Ja, dat uh, begrijp Jij ik. Ja, ik mee. hoop volgend jaar toch echt weer op, voor, onder, achter... Uh, een podium te staan en foto's te maken. Huh. Ja, het maakt me ook eigenlijk niet uit welk podium. Ik zit moet gewoon aan weer... komen. Ja, ik wil gewoon weer luisteren. Het zit je we wel aan te komen. Ja, ja. Maar ik wat is je favoriete de... podium? Het nou, ligt eraan wie je waar staat.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 Vind Ik altijd nog steeds leuke artie artiesten, jubilair bier. Ja, daarom. ja, ja. Ik heb toen uh, laatste keer toen hebben we daar iemand in gekeken en dat was echt genieten. En dat was toen, het was ook echt heel lekker weer. En het was een beetje het was rond een uurtje of drie en iedereen die stond er gewoon heel erg te vijven. En ik heb er toen ook een paar jaar geleden weer Tony Clifton gezien en dat was ook gewoon echt helemaal losgaan. Maar die niet een mafkezen die Tony Clifton ja Ja, waarschijnlijk wel, waarschijnlijk wel. Maar maakt het niet minder goed. Ja. Ja, die zijn echt uh, prettig gestoord, Tony Clifton. Ja. Die ja. heb ik ook nog na afloop van, uh, van uh, Rob Akdaan: Wordt een, een of een microfoon onder de snuffer. Nou, dat waren ja. niet een van mijn beste interviews, kan ik je vertellen. Ja. Dus, uh, nee. ja. Hij komt ze wel eens tegen in de Oberthein. Dat gaat dan ook heel soepel. Ja. Oh ja. ja. Hij ja. doet ook zijn boodschappen. Ja. Ja, hij doet toch ook wel boodschappen. Ja. Ja. Ja. Ook weer nodig. Ja. Goed, we uh, gaan even. Een muzikale uitstapje doen. Die, die is maar 40 seconden. Ja, zo uh, hebben ze ze ook afgeleverd. Midlife, ken je dat? Nee, ik dacht eerst dat je Hang You Style gaat draaien. Uh, het kort. Nee, die niet. Maar Madlife heeft, uh, heeft ook uh, iets uh, korts uh, bedacht. Komt uh, van het album Swans and Foxes Creepy Waltz.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 Got what's got to do? And then you ask me what's gone wrong. Well, as much as I miss your boo-boo, every weekend I've been moving on, but I'm gonna hold on to what we got. But I guess you already knew that. So watch me do what I do. It's a trip and, fall and I'm falling far from you, so you gotta hold on, you. hold on, hold on. Yeah, I'm in my weak spot. When I wish I knew, I wish I could Yeah, I was afraid you were gonna do that But I didn't even learn that bad First time for everything And that night can we go back And just wanna think you're